Eerst een klomp met het NOS-journaal. In Moldavië heeft zittend president Maya Sandou de verkiezingen gewonnen. Eerst was het een nek-aan-nek-race tussen Sandou, die pro-Europees is... en de pro-Russische Alexander Stojanoglo. Maar met bijna alle stemmen geteld was de voorsprong groot genoeg voor Sandou om de overwinning op te eisen. Ze haalde ruim 54% van de stemmen en kreeg vooral stemmen van Moldaviërs uit het buitenland. In haar overwinningstoespraak zei Sandou dat de kiezers Moldavië gered hebben. Ze wil met het land toetreden tot de Europese Unie. In Iran is een vrouw opgepakt nadat ze in haar ondergoed zou hebben geprotesteerd tegen de Iraanse kledingvoorschriften. De vrouw werd op een universiteit in de hoofdstad Teheran aangesproken door beveiligers... omdat ze haar hoofddoek niet of niet op de juiste manier droeg. Uit protest trok ze haar kleren uit, daarna werd ze opgepakt. Duizenden demonstranten hebben vandaag in de Servische hoofdstad Belgrado... het vertrek geëist van verschillende ministers en van president Fuzic. Aanleiding is het ingestorte dak van een treinstation in Novi Sad, de tweede stad van het land... Vrijdag kwamen 14 mensen om het leven toen een deel van het dak instortte. Drie mensen raakten zwaar gewond. Volgens de demonstranten ontstond de ramp door nalatigheid en corruptie van de regering. Een shorttrackster, Sandra Xandra Velzenboer, heeft ook bij de tweede 500 meter van het World Tour seizoen weer goud gepakt. Net als vorige week wist ze in Montreal de finale van de kop af te winnen. Het was al haar derde zegen dit wereldbekerseizoen. De laatste dag van het World Tour Weekend Short Track begon met een zilveren medaille voor Nederland op de gemengde aflossing. Eindigden Shinky Knecht, Jens van het Woud en Michelle en Xandra Velzenboer achter Canada. Japan pakte brons. Het weer, een heldere nacht. Het koelt flink af naar temperaturen rond het vriespunt. Vooral in het oosten van het land ontstaat ook mist. Overdag dan weer flink wat zon bij 12 tot 14 graden.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 6.9 ZFN Ooh, said nothing in this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 Trash bags waiting for a ride When night falls on the town